Welkom bij het ruimtenieuws van NTR Focus. The Buitenaards leven, wie fantaseert er niet over? They came in a, a spaceship of some sort. Whatever those people told you they saw last night. The flying saucer? In deze aflevering van het NTR Focus ruimtenieuws gaan we kijken naar de kans op buitenaardse beschavingen en in het bijzonder onze kansen om daar kennis van te nemen. Assignment outer space. Voordat we daarmee beginnen... eerst een stukje uit een aflevering van de NTR-academie van vijf jaar geleden... waarin astronoom Govert Schilling uitlegt hoe de vork in de steel zit. Als we ooit een planeet zoals de aarde vinden bij een andere ster... dan kan met een toekomstige generatie van telescopen... de dampkring van die planeet heel nauwkeurig onderzocht worden. Door te snuffelen aan de dampkring en te kijken of daar biologische gassen in zitten... als zuurstof, ozon, methaan komen we er misschien achter of er ook echt iets leeft op zo'n andere planeet. Op dit moment is dat nog niet mogelijk... maar met een toekomstige generatie van telescopen moet het lukken. Wie weet hebben we over een jaartje of tien, vijftien... voor het eerst bewijs voor het bestaan van buitenaards leven. Zijn we in de jaren sinds deze uitzending veel verder gekomen? Ja en nee. Well, what do you make of it, we hebben nog steeds geen bevestiging van buitenaards leven... Maar de technologie en wetenschap hebben wel enorme sprongen genomen. Hoe dat zit, daar hebben we het zo meteen over. Eerst is het interessant om een kapstok op te zetten waar we onze verhandeling van vandaag aan op gaan hangen. In het geval van buitenaards leven gebruiken we daarvoor de Drake Equation. Een beroemde vergelijking van Dr. Frank Drake uit 1961. Deze wordt vaak in één adem genoemd met de Fermi-paradox, dus die zullen we ook behandelen. De Drake Equation is een statistische vergelijking die wordt gebruikt om het aantal actief communicerende buitenaardse beschavingen binnen onze melkweg uit te rekenen. Misschien behoeft die laatste toevoeging, binnen onze melkweg, wat uitleg. De melkweg is niet alleen die lichtende band aan de hemel... die u ziet als u in Zuid-Europa bent of op een van onze eilanden. De melkweg is ook het sterrenstelsel waar onze zon deel van uitmaakt. Behalve onze zon bestaat de melkweg uit nog zo'n 200 miljard sterren. Onze zon, en dus ook de aarde... ...beweegt zich met een snelheid van 220 kilometer per seconde rond het centrum van de Melkweg. Een complete omwenteling duurt zo'n 225 miljoen jaar. De filosoof Immanuel Kant had in de 18e eeuw al gesuggereerd... ...dat er meerdere melkwegstelsels zouden kunnen bestaan. Maar dit werd pas in de 20e eeuw bevestigd door de wetenschap. Nu weten we dat er tussen de 100 en 200 miljard sterrenstelsels... zoals onze melkweg in het voor ons bekende heelal bestaan. Waarom heeft de Drake-vergelijking het dan alleen... over buitenaardse beschavingen binnen ons melkwegstelsel? Nou, als u vorige week mijn bijdrage aan de radio... over de lichtsnelheid heeft gehoord... dan mag het duidelijk zijn dat de afstanden tussen sterrenstelsels... zo verschrikkelijk groot zijn dat communicatie zelfs met de snelheid van het licht er verschrikkelijk lang over doet om ons te bereiken. Het dichtstbijzijnde sterrenstelsel is het dwergsterrenstelsel in het sterrenbeeld De Grote Hond, Canis Major. Dat is een beetje een merkwaardige observatie, want de sterren die wij De Grote Hond noemen, ...staan allemaal relatief dichtbij en maken deel uit van onze melkweg. Maar als je met een grote telescoop gaat zoeken... ...dan staat vanuit ons gezien in de richting van het sterrenbeeld de grote hond... ...ook een ander sterrenstelsel verwijderd van onze melkweg. Ongeveer 25.000 lichtjaar. Dat is echt al onprettig ver weg om ster voor ster te bestuderen met onze huidige technologie. Nee, Frank Drake besloot zijn vergelijking realistisch te houden en beperkte de berekening tot ons melkwegstelsel. Kort gezegd zei Drake dat als je een aantal variabelen met elkaar vermenigvuldigt... ...dat je dan komt tot het aantal actief communicerende beschavingen binnen onze melkweg. Welke variabelen dan, zo vraagt u zich wellicht af. Drake stelde dat de volgende getallen met elkaar moeten worden vermenigvuldigd. 1. De snelheid waarmee er nieuwe sterren geboren worden. 2. De fractie van het aantal sterren dat planeten heeft. 3. De fractie bewoonbare planeten binnen zo'n zonnestelsel met planeten. 4. De fractie planeten waar ook daadwerkelijk leven ontstaat. 5. De fractie planeten waar intelligent leven ontstaat. 6. De fractie beschavingen die radiocommunicatie ontwikkelen. 7. De tijdstuur dat zo'n beschaving radiosignalen de ruimte. Instuurt. Er is veel kritiek op Drakes vergelijking geweest in de afgelopen decennia... dus u bent heus niet alleen als u zegt... hoe kunnen we dat in vredesnaam allemaal meten? Het was ook niet de intentie van Drake om tot een exact getal te komen. Hij zag zijn vergelijking, de Drake Equation... Als een methode om tot wetenschappelijk debat te komen met andere wetenschappers die zoeken naar buitenaards leven. Both of you. Tegenwoordig noemen we dat CETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence. Er is zelfs een tak van de wetenschap, de astrobiologie, die zich bezighoudt met deze zoektocht. Binnen Europa wordt die studie gecoördineerd door de EANA, de European Astrobiology Network Association. In september van dit jaar komt de EANA weer bijeen in Berlijn voor een conferentie, mocht u geïnteresseerd zijn. We spoelen even terug naar 1959. In september van dat jaar publiceerden de wetenschappers Cocconi en Morrison een artikel over de zoektocht naar interstellaire communicatie. Cocconi en Morrison beargumenteerden dat radiotelescopen gevoelig genoeg waren geworden om berichten van beschavingen buiten onze aarde op te pikken. Maar waar moet je dan luisteren in het gigantische bereik van het elektromagnetische spectrum waar we het vorige week over hadden? Je kunt toch moeilijk overal tegelijk luisteren? Maar Cocconi en Morrison hadden daar ook over nagedacht... en suggereerden dat een intelligente buitenaardse beschaving... hoogstwaarschijnlijk zou uitzenden op een golflengte van 21 centimeter. Dat is op een frequentie van ongeveer 14 megahertz. En waarom daar? Dat is de radiofrequentie waar neutrale waterstof op uitzendt. En waterstof is het element dat het meeste voorkomt in ons heelal. All. Niet zo verwonderlijk, want wetenschappers gaan ervan uit dat alle waterstof in de vorm van deuterium is ontstaan bij de Big Bang, het moment dat het heelal is ontstaan. My God will ever end. Een paar maanden na het artikel van Cocconi en Morrison begon Frank Drake als eerste de 21 centimeter radioband af te luisteren met de 25 meter brede radiotelescoop in Green Bank in West Virginia. Specifiek luisterde Drake naar twee redelijk dichtbij staande sterren, Epsilon Eridani en Tau Ceti, maandenlang, zes uur per dag. Onsuccesvol. Is wat... het, ons te te <laughs> het was in die tijd dat Frank Drake de Drake-vergelijking ontwikkelde. Uitgaande van het meest pessimistische scenario... zou er binnen onze melkweg zo'n duizend communicerende beschavingen moeten zijn. Is an alien that knows all. Een meer realistische schatting leverde 100 miljoen beschavingen op... Alleen al binnen ons melkwegstelsel. Er wordt nog steeds geluisterd naar de 21 cm radioband. Er is één keer een anomalie waargenomen die bekend staat als het WOW-signaal. Astronoom Jerry Eamon van de Ohio State University ontdekte in 1977 een waarneming in de data die zo afwijkend was dat hij in de kantlijn het woord WOW schreef. Wow. De waarneming was gedaan op 15 augustus 1977 en duurde 72 seconden. Gedurende deze 72 seconden was er een piek waar te nemen die vele malen sterker was dan wat er zich doorgaans op die frequentie afspeelt. <totstuk> Het signaal was zeer smalbandig, zo'n 10 kHz. Het is sindsdien nooit opnieuw waargenomen. Well, er zijn veel verklaringen aangedragen, maar geen enkele verklaring is tot nu toe echt bevredigend. Nog even terug naar de Drake-vergelijking. We kunnen een interessante aanpassing doen aan deze vergelijking. In plaats van een schatting te maken van het aantal intelligente communicerende beschavingen, kunnen we ook uitrekenen hoe klein de kans is dat er alleen op aarde intelligent leven is ontstaan binnen onze melkweg. Captain! Die kans is, zoals dat heet, astronomisch klein, 1 in 60 miljard. En als we de kans extrapoleren dat er binnen het bekende heelal alleen op onze aarde leven is ontstaan... dan komen we echt gevaarlijk dicht bij nul in de buurt. Approaches. Zero. En tussen ons gezegd en gezwegen... Acht u het niet mogelijk dat er ergens rond een ster in een of andere ver weggelegen nevel... een planeetje is waar bijvoorbeeld korstmossen tegen de rotsen leven? Door de waarnemingen met moderne telescopen, zowel in de ruimte als op Aarde, zijn er op dit moment al 3527 exoplaneten bekend. Exoplaneten zijn planeten buiten ons zonnestelsel. It seems hard to believe. En dat betreft alleen nog exoplaneten bij sterren vrij dicht bij de Aarde. De moderne astronoom weet dat het meer regel dan uitzondering is dat sterren omringd worden door planeten. Clear from another planet. Met zoveel kans op buitenaards leven dringt de vraag aan ons op, waar is al dit leven dan? Deze discrepantie staat bekend als de Fermi-paradox. De natuurkundigen Enrico Fermi en Michael Hart definieerden de Fermi-paradox als volgt. Er zijn miljarden sterren in onze melkweg zoals onze zon, waarvan een groot deel veel ouder is dan onze zon. Met grote waarschijnlijkheid kunnen we stellen dat vele van deze zonachtige sterren planeten hebben ontwikkeld... die grote gelijkenis vertonen met onze aarde en dus ook leven hebben ontwikkeld. Sommige van deze levensvormen zouden de mogelijkheid hebben gekregen om tussen de sterren te reizen. En zelfs als dat allemaal niet al te snel gaat, dan nog zouden deze beschavingen gemakkelijk de melkweg moeten hebben kunnen doorkruisen. En met al deze aannames is het dus paradoxaal dat we nog geen contact hebben kunnen leggen met buitenaardse beschavingen. Of ze überhaupt hebben waargenomen. Zou de aarde dan toch zo uniek zijn? Moderne inzichten leren ons dat het helemaal niet zo vreemd is dat leven ontstaat. Een andere interessante theorie is dat de aliens al veelvuldig de aarde hebben bezocht. En dat nog steeds doen. Captain, try to find out what's But remember, not spaceships. Dat zou al die UFO-meldingen immers verklaren. Maar dan grijp ik toch weer even terug naar wat Govert Schilling daarover al zei in de NTR-academie. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen... we hebben het bewijs al lang in handen dat er buitenaardse beschavingen bestaan. Want de UFO's vliegen door het luchtruim en ze hebben de aarde bezocht. Maar daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Want uh, als je met hele onwaarschijnlijke claims komt... moet je ook met heel onwaarschijnlijk sterk bewijsmateriaal komen. En als wij iets aan de sterrenhemel zien waarvan we niet meteen weten wat het is... dan is het misschien maar verstandiger om gewoon te zeggen dat we niet weten wat het is. Rond het jaar 2020 wordt het Europa Clipper gelanceerd door de NASA. Dit ruimteschip zal de maan Europa rond de planeet Jupiter uitgebreid onderzoeken... De maan Europa is interessant voor de studie naar buitenaards leven, omdat is aangetoond dat daar onder een dikke ijslaag een enorme wateroceaan aanwezig is. Nog even wachten dus, maar de kans dat u en ik nog meemaken dat er buitenaards leven wordt aangetoond, is nog zeker aanwezig. Tot volgende week.